12 uur. Michel Koenen met het NOS journaal. Het kabinet wil een miljard euro uittrekken voor subsidies aan gemeenten die nieuwbouwprojecten beginnen. Verder komt er een miljard beschikbaar voor belastingvoordeel voor woningcorporaties die nieuw gaan bouwen. Dat het kabinet miljarden wil besteden was al uitgelekt. Ingewijden die bevestigen nu een bericht uit de Volkskrant dat dit op een onorthodoxe manier gaat gebeuren. Op Prinsjesdag wordt meer bekend. Het minder Marokkanenproces tegen Geert Wilders gaat door. Volgens de rechter is vooralsnog niet bewezen... dat voormalig justitieminister Opstelten... zich heeft bemoeid met het besluit om de PVV-leider te vervolgen. Het team van Wilders zegt dat, er uit blijkt, dat dat uit stukken blijkt... die naar buiten zijn gekomen. De VS heeft geprobeerd om de kapitein van de Iraanse olietanker die vast werd gehouden bij Gibraltar om te kopen. Hij zou miljoenen dollars krijgen als hij het schip naar een land zou varen waar de VS de beslag op kon laten leggen. Maar de kapitein uit India is er niet op ingegaan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de berichten daarover in de Financial Times bevestigd. Het schip werd in juli bij Gibraltar door de Britten aan de ketting gelegd omdat het met Iraanse olie onderweg zou zijn naar Syrië. En postbedrijven Sand en Post.nl hopen dat de regering het besluit van de autoriteit Consument en Markt naast zich neerlegt. De ACM geeft geen toestemming voor een overname door Sand door Post.nl. De toezichthouder zegt dat er door de fusie een monopolie zou ontstaan. En ook zou de overname leiden tot forse prijsstijgingen. Het kabinet neemt de komende maanden een beslissing. Het weer nog buien, vooral in het noorden ook met kans op onweer. Maar tussendoor schijnt de zon ook af en toe... maar het wordt niet warmer dan een graad of 18. Er waait een stevige noordwestenwind die aan zee hard kan zijn. En ook morgen in het weekend blijft het regenachtig bij hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoortlunch van deze donderdag 5 september. Met vandaag een hele leuke gezellige uitzending met uh, allemaal heel veel leuke dingen... Want we blikken terug op Yves Berensen Nodigt Uit. Die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden op het Raadhuisplein. We hebben natuurlijk onze vaste items: Artiest in het Licht en het liedje van de Sidekick. En over de Sidekick gesproken, we hebben weer een zomergast: een zomer-sidekick, Maike Koper. Hallo, goedemiddag. Hoi, Hoi, Leuk dat je even. Tijd heeft gemaakt om komen met twee uurtjes hier live op de radio te zijn bij Zand van Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Ja, ja we, we kennen je toch wel van een paar petten en daar gaan we het vandaag over hebben. Oké. Okay. En uh, nou, een van de petten is natuurlijk ook de radio, ja. de politiek en ook de koor. Want zingen vind je hartstikke leuk. Ja, absoluut. Dus daar absoluut, gaan we ja. de komende uren lekker flink over uh, hebben. En uh, dat uh, moet helemaal goed komen. Nou, ik vind het heel gezellig. Ja, kijk ernaar uit. Nou, ik ben sowieso zometeen benieuwd naar jouw liedje van de Sidekick. Maar dat uh, hoort men zometeen hier uh, op de radio. En uh, wij gaan even muziek draaien voordat we verder gaan. En dat doen we met zomerse klanken Rio van Meowoods. En de Sunshine Band hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort luncht. En uh, Maaike Koper is nog steeds hier uh, aangeschoven in, uh, in de studio. En uh, het is uh, hartstikke gezellig hier in de studio. Maaike, ja, we hadden het net eventjes over die petten. Hè? Ja. En um, ja, een van je petten is uh, politiek. Ja, en um, ja, hoe heb je het ervaren afgelopen jaar? Want uh, je bent eigenlijk nog maar een paar jaar echt actief in de politiek. Ik ben een uh, groentje in de actieve politiek, dat klopt. Ik heb wel uh, bestuurlijk werk en dat soort dingen gedaan voor de Partij van de Arbeid. Maar sinds uh, maart 2018 uh, zit ik in de gemeenteraad. En uh, met wel één hele uh, zetel. Maar ik heb een hele leuke steunfractie. Dus uh, we, we hebben echt een hele leuke ploeg waar we mee uh, overleggen. Uh, ...maar het vergaderen zelf in de gemeenteraad... ...dat doe ik inderdaad alleen. Ja, dat, het was een, een heel bijzonder jaar. Het was ook een heel druk jaar. Ik heb het als heel intensief ervaren... ...maar ongelooflijk interessant. En ook heel leuk, want je ziet dat, dat je bent een van de zeventien... ...maar je kan toch uh, meewerken aan het bereiken van een aantal doelen. En dat, uh, ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Kijk, het is ons dorp met elkaar... En als je daar met elkaar wat, uh, wat aan kan doen... ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk werk. Ja. Je, je bent, wij merken hier bij de Omroep... want je bent ook voorzitter van ZFM... Uh, dat je een bruggenbouwer bent. Oh, nou, aardig, aardige horen. ja. Is dat ook... Uh, pas je dat ook toe uh, bij, uh, bij de, in de politieke zand? Dat is wel wat ik zoek. Maar politiek is wel een hele bijzondere tak van sport... kan ik je vertellen. Ik hou ervan. Ik hou er erg van om... Uh, uh, inderdaad, ik geloof erin dat als je goed contact met elkaar maakt... verbinding legt, dat je daardoor uh, dat 1 en 1 3 is. Dat is wel uh, de manier waarop ik werk. En ik vind het ook heel aardig dat je dat uh, zegt... want hier bij de radio, uh, maar dat is dan een an andere pet... Uh, merk je ook dat het heel goed werkt... als je de communicatie met elkaar uh, goed op gang houdt en openhoudt. En daar geloof ik in de politiek uh, ook in... Maar um, daar werkt het toch zo... dat op het moment dat er gestemd moet worden... of er staat iets belangrijks... dan gaat het ook om de macht van het getal... en om de wisselende meerderheden. Dus het is schaken op verschillende borden. Maar dat maakt het ook wel interessant. Want je moet proberen om een ander te winnen voor jouw standpunt. En dat gaat ook via communicatie. Dus je moet altijd proberen om met iemand om tafel te gaan zitten om te zeggen... Van, nou, ik denk er hierover, wat vind je daarvan? En daar gaat, denk ik, in de politiek het meeste tijd uh, uh, achter de schermen. Je bent uh, bezig om met collega's contact te zoeken, om stukken te lezen... en dan uh, vooral op basis van die informatie heb je een soort mening... en dat, je moet dan zorgen dat je er met elkaar uitkomt. Ja. Het uh, gemeentehuis staat leeg voor een deel. Ja. Dat klopt. En er zijn uh, verschillende plannen waarschijnlijk over. Een van de plannen is om het uh, autosportenmuseum in te maken. Ik las het in, maken. in de wat, krant. Wat ja. vind je ervan als die motie <laughs> wordt ingediend? Ja, nou ja, goed. Uh, uh, uh, kijk, als partij van Arbeid hebben gezegd, waarom niet... Dat gemeentehuis gebruiken voor tijdelijke huisvesting, voor, voor studio's of bijvoorbeeld voor ateliers voor onze kunstenaars. Het college heeft voorgesteld dat de kunstenaars weg moeten uit de Maria School, maar die kun je natuurlijk niet zomaar op straat zetten. Nee. Daar moet je iets anders voor verzinnen. Dus wij hebben dat voorgesteld. De college is teruggekomen met een voorstel om er huisvesting van te maken, maar dat varieert van... We verbouwen iets tot, we slopen het en dan gaat het heel veel geld kosten. Dus dat loopt nog allemaal, dat project. En nu zag ik de mannen van het Autosportmuseum. Ja, wat ik heel leuk vind, is dat zij al een tijdje aan de weg timmeren... om te zorgen dat dat museum er komt. Ze zijn echt op zoek naar een locatie. En ik las ook in dat, in dat interview dat als de locatie er is... dan komt de rest goed, want aanbod van materiaal... van mooie auto's en dat soort dingen... Dat, dat schijnt er genoeg te zijn. Nou, ik vind het heel interessant. Het past natuurlijk heel erg bij Zandvoort ja. om zo'n museum te hebben. Of dat. Uh lukt in, uh, in het raadhuis. Ja, dat kan ik zo niet beoordelen. Ik weet niet hoe dat werkt met die auto's naar binnen rijden. Nee. En is dat de juiste plek? Ik vind wel dat het heel goed is dat wij binnen Zandvoort... wat meer aan kunst en cultuur gaan doen. Want dat is wel waar we het van moeten hebben, denk ik, met elkaar. Je ziet dat recreatie steeds meer in de top drie van belangrijke dingen staan bij mensen. Ze komen Zandvoort ze graag bezoeken. En willen dan ook een aanbod van de, uh, zaken die leuk zijn om te zien. Maar ook als... Bewoner wil je graag wonen in een gemeenschap waar leuke dingen gebeuren. Kunst en cultuur. Onze ja. collega's van NH Media zijn even met de mannen in gesprek geweest. Daar gaan we naar luisteren. Oh, leuk. Zo snel mogelijk een autosportmuseum in Zandvoort komen. Althans, dat vinden deze twee reeds Naten. Inmiddels hebben de twee al een flinke hoeveelheid aan archiefmateriaal verzameld. Mooie beelden uit de tijd dat veel mensen nog in de duinen zaten. En van beveiliging was nog niet echt sprake. Want iedereen stond nog gewoon langs de baan.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 piano-man was dat van uh, Billy uh... Joel. Ja. ja, Michael, jij je bent elk liedje aan een beetje op internet aan het kijken wanneer het was. Uh, vertel er eens wat over. Nou je ja, uh, hebt mij gevraagd om een uh, nummer uh, op te zoeken. En dan ga je echt heel veel nadenken over muziek. Hè? Want muziek brengt gelijk herinneringen met zich mee. En dit is allemaal muziek uit mijn tijd. Oké, okay, luisteraars weten meteen dat ik van 62 ben dan. <laughs> en, maar piano-man was ook een van die nummers. Maar het is ook zo'n klassieker. Ik, ik mag ook heel graag meezingen met, uh, met muziek. En, en dit nummer, altijd als je hem hoort, je hoort ook mensen meezingen. Uh, ja, ik ben dol op muziek uit die tijd. Jaren 70, uh, jaren 80. Ja, dat is de tijd dat ik voor het eerst uitging. Uh, dat zul je straks ook al horen aan, aan mijn uh, gekozen plaatje. Ja, dat, dat is echt de mooiste tijd van je leven natuurlijk. Je gaat uh, muziek ontdekken, je gaat uh, uit, je gaat naar de concerten toe. Fantastisch. En uh, je had vroeger nog geen festivals, dus je ging heerlijk hier in, hier in het dorp naar de, naar de Boeddha Club, naar de Lissis. Uh, ik ben begonnen in de nachthuil. Dus zeg maar de dépendance de, de, de, de, de van het Steaky toen. En ja, daar leer je omgaan met elkaar, omgaan met muziek en vooral uh, ja, heerlijk genieten. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, je houdt ook van lekker mezing, toch? Ja, dat gaat bijna vanzelf, hè? Ja, dat ja. doe je elke laatste vrijdag of ja, elke laatste vrijdag van de maand bij het Wapenverzand voor Wapencor. Ja, ja smartlap en levenslieden, dat is ook een guilty pleasure van me. Dat vind ik echt heerlijk. Ik heb net het liedje Kleine Miranda proberen op te zoeken, want daar heb ik nu wel een leuke herinnering aan. Omdat jullie dat gingen zingen en ik was wat wiekend. Uh, best wel Jaren? Of was het Tamara? En ja, je, daarom kon ik hem niet vinden. Ah. Dat is hem. Ik ga Masha zo meteen Masha zometeen een berichtje sturen. Het was Tamara. Oh, een kleine Tamara. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar in ieder geval, daar had ik wel op een gegeven moment uh, de lol in. en uh, Iedereen zong hem natuurlijk gezellig mee. Het was echt heel leuk. Ja. Het was een leuke avond. Het is alleen, uh, vanmorgen begon mijn man hem ook weer te fluiten. Ik zeg, wil je daar alsjeblieft mee ophoudt, ding zit al een hele week in mijn hoofd. Ja. <laughs> zo werd ik dat. Uh. Ja. ja, maar heerlijk. Muziek is echt heerlijk. Dat, uh, ja. En zingen, meezingen ook, ook zeker. Want ik zing, uh, ik zing graag mee uh, bij, de, bij de wapenzangers. Maar... Ik, ik, we, we, uh, vanavond begint er een projectkoor in, uh, in de Agata Kerk, VD, klassieke muziek dat heb ik een paar jaar geleden voor het eerst uh, ontdekt lastiger van noten en dergelijke maar ook met een groep samen muziek maken en samen zingen nou dat is echt zo heerlijk om te doen, ja ik ben dol op muziek ja en uh, geloof ik hebben we een klein stukje van kleine Tamara opstaan om uh, de luisterers maar even te laten weten waar het over gaat oké okay, ik ben benieuwd Nee, hè? Nee, is hem niet? Nee. nee. Nou, dan heb ik hem niet, denk ik. Nee, volgens mij was dat. Uh, hij zei die kleine Tamara. Het is van de havens, volgens mij. Tamara. Ja, nou. En dan gaan gewoon lekker door. En wat, wat uh, wel leuk uh, was, van het weekend was natuurlijk over muziek gesproken. Yves Berensen nodig uit. Ja, dat was een leuk, hè? Leuk. leuk initiatief. Ja, Goed van, voor Zandvoort. Ja, fantastisch.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 2000, ook fans! Ja, in ieder geval heel veel fans, ja. En de sfeer is ook heel goed, dat lijkt het eerste liedje al. Ja. Top! Maar met je vrienden? Op het ja. podium? Ja, vooral vrienden, ja. ja. Het zijn allemaal vrienden. Dat is ook wel heel speciaal. En eh... Uh, ja, weet je, dit is ook gewoon een ding wat we eigenlijk voor het eerst nu doen. En, uh,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 ik denk als dit liedje uitkomt, en ik hoop heel snel, dat de mensen uit wordt heel verrast zullen zijn. Dankjewel. Wordt, mooi. wordt mooi? Ja, ik ga nog niks verklappen, maar het wordt echt te gek. Tegen die tijd bellen weer gewoon weer. Ja, precies. Deal. Ja, deal. deal, deal. Oké, okay, dankjewel. En succes met je duurwet zometeen met Quincy. Dankjewel. Top. Leuk dat jullie erbij zijn trouwens. Helemaal goed. Hoi. Veel veranderd Mijn avond komt maar niet voorbij Ik heb nooit het leg gehad te zeggen Soms weer iets stoer of iets te koel cool. Maar het is best moeilijk uit Hop, hop. hip, hier, hip hop, hop. In ieder geval hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Goedemiddag. Leuk dat u luistert met de muziek en informatie die centraal staat hier tijdens deze gezellige uitzending. Waaronder Maaike Koper. Eigenlijk is het de Koper Show vandaag. Want uh, Jelmer Koper is ook aanwezig. Ons, uh, ja, je bent vandaag een beetje techniek aan het leren hè, Jelmer? Ja, zeker. Ja, ik ben dus, uh, uh, voor het eerst achter deze draaitafel in de studio. Nou, wat leuk. Ja, zeker. Nou, je bent lekker bezig. Dus dat uh, komt helemaal goed met je. Ja, dat, uh, het is erg leuk om te doen, dus uh, dat komt helemaal goed. Nou, we hadden het net even over Yves Berendse nodig uit. Uh, wat het leuke was van het evenement, Mike, is dat er eigenlijk al de artiesten die daar optraden, waren allemaal vrienden van. Yves. Ja. En ze spraken uh, vol lof over hem, waaronder ook. Uh, Thomas Bergen, en daar gaan we even naar luisteren. Het is uh, langzamerhand uh, afgelopen, was een succes. Het was heel erg druk. Thomas Bergen staat hier nog naast me. Thomas, uh, ja, wat jouw band met Yves, vertel. Nou, ik ken Yves uh, al vanaf eigenlijk dat hij begon. En toen zag ik hem wel eens in het land uh, optreden. Op een gegeven moment uh, tekende hij bij een platenmaatschappij uh, een, een deal. En, uh, ja, je komt elkaar toch tegen. Je hebt een beetje dezelfde leeftijd en uh, dezelfde mensen die je kent. Dus dan gaan we met elkaar om. En...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 Je werd ook al meteen uitgenodigd voor volgend jaar op het podium. Ja, dat was natuurlijk hartstikke fijn. Het is altijd leuk om te horen dat je volgend jaar ook weer welkom bent. Ik moet zeggen dat ik enorm verrast ben door de mensen hier. Het was ontzettend warm.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 Uh, een powerballet waar ik uh, heel veel tijd in heb gestoken en, uh, en alles voor de fans, ja. Ik ga je heel veel succes wensen komende tijd, ook natuurlijk met je drukke promotie rondom Expeditie Robinson. Ja, en uh, ja, we hopen dat je ver komt en we zullen het allemaal zien op televisie, dankjewel. Hey. Super, dankjewel voor het interview, dankjewel. Ja, volgend jaar wil ik met, uh, met een band hier staan, zou wel een naam zijn natuurlijk. FM.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 ik kan het niet meer, ik heb je betrapt voor de zoveelste keer Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. En Thomas is zeker te horen op ZFM Zandvoort. En wij ook natuurlijk in deze gezellige uitzending bij Zandvoort. Uh, leuk die uh, jingle zo. Ja, ja, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk gedaan. Ja. Ik ben er blij mee. En uh, dat geeft alleen maar toevoeging aan de zender. Ja. Um, ja, we hebben natuurlijk het net al over uh, muziek uh, gehad. En uh, vandaag uh, zou uh, Queen jarig zijn. Dus eigenlijk Freddie Mercury zou zijn hmm, vandaag. Ja. En, Heel te vroeg overleden. Ja, ja zeker in, in, in 1991. Hè? Ja. ja. Dus uh, ja, zanger was hij. Performer wordt hij ontschreven. En uh, hij zou uh, 73 jaar geworden zijn. En uh, ja, hij is vandaag het, uh, ja, het artiest in het licht. En uh, dat is uh, mooi. We hebben vandaag... Twee artiesten in het licht. Vandaag dan een overleden, dus Freddie Mercury. En zometeen het volgende uur hebben we een, een entertainer uit de Nederlandse theaters. En dit is dus het uh, Artiest in het Licht. Artiest in het Licht We're We De artiesten in het licht hier op ZFM in Zandvoort, het Well Rock You. Ja, een korte voor Queen, hè Maaike? Ja, ja, ja, ik heb het beeld dat er nog een stukje... Maar oké, okay, uh, ik moet eerlijk zeggen, we zaten ook over muziek te praten tussendoor. Dus misschien heb ik niet, ik heb, zat al een beetje mee te zwingen, niet goed geluisterd. Want dit is ook wel een van mijn jeugdhelden. En wat ik zo mooi vind, Freddie Mercury zou dus 28 jaar geleden, is hij overleden, hij zou 73 zijn. Ja. Iets wat ik me niet kan voorstellen bij hem. Maar hij is nog steeds populair. Zijn muziek is, is tijdloos. Hun muziek is tijdloos moet ik zeggen. Het is natuurlijk de hele band. Maar ik vind dat dus echt geweldig. Het is voor mij muziek uit, uh, uit mijn jongere jaren ook. En dan, ik weet dat die muziek blijft het langs bij je. Maar na die film. Ik, ik zat bij die jong, oud. Van alles zat te kijken. En was enthousiast over die muziek. Dus dat vind ik echt heel gaaf. Ja, ja wat een held. En, en door die film hè, ook gewoon bekend geworden. Ook bij jongeren. En ja. die, dat maakt muziek zo mooi. Ja. Maar hun muziek is wel, wat je veel ziet... Uh, is dat bijvoorbeeld oude nummers later nog een keer... dat dat gecoverd wordt. Dat gebeurt dus bij Queen niet, hè? want dat kan helemaal niet. Nee. Dat is echt, Queen is Queen. Ja, fantastisch. Ja. Mee eens.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 De Black Eyed Peace. Hier op ZSM Zandvoort. het lekkerste station uit uw regio Van alle muzieksoorten wat? Ja, heerlijk. Helemaal <grijg> ja, voor mij. Vorige week hadden wij uh, Frank Vink hier in de, uh, in de studio. En hij was dan, toen de zomer, zei uh, ik. En toen had uh, Hij is echt een rock'n'roller. Dus dan ja. had je ook weer een hele andere ja. soort muziekstroom in het programma. En dat maakt het juist leuk. Ja, heerlijk. Ja. En dat is Zandvoort Lunch. En dat willen we uitstralen. In ieder geval... Um, ja, we hebben het laatste interview alweer klaarstaan voor vandaag. Voor een, van Yves Berens nodig uit. Morgen tijdens Zandvoort lunch hebben we er nog twee. En, uh, en dan uh, gaan we daar met in uh, ieder geval Danny Vroger en Mike Dana praten. Maar nu hebben we nog even een klaarstaan met ook een hele goede vriend. Maar ook een, een vriend van Zandvoort eigenlijk: Quincy. Dat is uh, de zanger ja, ja. van uh, ja, de Nederlandstalige zanger. Maar ook die vroeger het Big Brother uh, tune heeft ingezongen. Ja, op dit moment uh, sta ik op het Rathersplein naast Quincy. En ja, Quincy, jij bent wel echt een vriend van Eva, dat kunnen we wel zeggen. Ja, zeker. Ik ken Ivan uh, dat hij heel jong jongetje was. Dus zo een al in Zandvoort, hier op het strand of in het dorp. En dan kan hij altijd de familie ook kijken. En uh, ik vind het super tof hoe Eva het doet. En. Uh, van harte en ik vind het ook leuk dat je mij gedacht hebt hier te zetten vanavond. Dus uh, is een soort thuiswedstrijd voor mij altijd. Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Voelt Zandvoort een beetje als een thuisbasis? Ja, wel. ik heb, uh, ik heb ook met Zandvoort die kom hier al heel lang en uh, ja, ik vind het altijd leuk om hier te zijn. Heel veel gezellige mensen, dus ook vanavond weer sfeer. Gelukkig lekker droog ook, dus uh, ja, geweldig. Ja, toch over dat weer uh, een paar kilometer verderop. Waarschijnlijk behoorlijk uh, gehost hebben bij Frank Boeien in Caprera. Ja, ik, uh, ja, heel goed. ik uh, reed daar A9 hier naartoe, vlak bij Haarlem-Zuid, kwam er nog bakken uit de lucht, dus ik dacht van ja, jeetje. Ja, ik denk dat de wind van zee komt, ik weet het niet, ik ben geen weerman, maar uh, daar hebben jullie meer verstand van dan ik. I Quincy, uh, nou, je maakt mooie muziek, uh, staat er nog wat moois te gebeuren de komende tijd in de muziek? Nou, er is net een nieuwe single uit, want the een week of drie, die begint een beetje op te komen rustige plaat, meer een luisterplaat, dus niet voor uh, hier, voor de festivals. Maar ik ben wel weer bezig met ook uh, Uptempa-stukken, dus uh, daar kom ik mee terug. Ik hoop je snel weer te spreken. Heel erg bedankt voor je tijd. Dankjewel, dankjewel. jullie veel succes. Leuk. Yes, dankjewel. Ja. Top. wel man. Yes. Tijd voor lopen stil